Welkom bij de ontspanningsmeditatie, de spirituele reis met de olifant. Mijn naam is Caroline van der Linden. Maak het jezelf comfortabel. Ga rustig zitten of liggen. Voel je lichaam tegen de stoel of mat stevig aan de ondergrond. Op een manier die voor jou fijn voelt. Sluit je ogen en haal een diepe adem. Adem in door je neus, langzaam en diep. Voel hoe je longen zich vullen. Houd je adem een moment vast en adem uit door de mond. Blijf dit herhalen en volg gewoon mijn stem. Laat alle spanningen los, met elke uitademing. Voel hoe je schouders gaan zakken, hoe je spieren ontspannen en hoe je ademhaling rustiger wordt. Voel hoe je lichaam steeds meer ontspant. Terwijl je ademhaling kalm en gelijkmatig wordt, verschijnt er een beeld voor je geestesoor. Deze bevindt zich tussen je wenkbrauwen en het je neuskotje. Je bevindt je in een magisch landschap. Stel jezelf een uitgestrekt landschap voor. Je bent op een warme, zonovergoten plek. Het is een warme savanne, maar het voelt als meer, meer dan alleen een plek. Dit is een wereld die rust en genezing brengt. De lucht is helderblauw met zachte witte wolken die langzaam voorbij drijven, gevuld met de gouden gloed, alsof de zonnestralen gevuld zijn met licht en liefde. De zon staat laag aan de horizon en een zachte bries waait door de lucht. Je hoort in de verte het zachte geluid van vogels en het ritselen van bladeren in de wind. Kijk eens voor je. In dit landschap, in de verte, hoor je een herkenbaar geluid. En je ziet dat het steeds dichter naar je toe komt. En daar verschijnt er een prachtige... Majesteuze olifant. Langzaam en kalm beweegt hij naar je toe. Zijn grote oren waaien zachtjes in de wind. Zijn slurf zwaait als een natuurlijke pendule. Hij straalt een tijdloze wijsheid uit. En in zijn ogen zie je een diepe mededogen. Alsof hij de last van de wereld begrijpt en accepteert. Hij is groot en sterk, maar straalt rust en wijsheid uit. Zijn huid is grijs en rimpelig, en zijn ogen kijken je vriendelijk aan. Een groot, prachtig wezen dat stevig met beide voeten op de aarde staat. Zijn slurp beweegt sierlijk heen en weer, en zijn ogen stralen een diepe wijsheid uit. Het is niet zomaar een olifant. Hij is een gids. Een lichtwezen, een vriend. Een symbool van kracht en geduld. Wanneer de olifant bij je komt, stopt hij. Je voelt geen angst, alleen verwondering. Hij kijkt je recht aan en zonder woorden lijkt hij tegen je te zeggen. Welkom. Ik ben hier om je te begeleiden. Je voelt een warme golf van acceptatie door je heen gaan. Alle oordelen en spanningen vallen van je af. De olifant nooit je uit om je hand op zijn flank te leggen. Zijn huid voelt stevig met diepe groeven die de verhalen van duizenden jaren lijken te dragen. Wanneer je hem aanraakt, voel je zijn ademhaling. Langzaam, diep, constant. Het brengt je eigen ademhaling in een rust. Steady ritme. De olifant kijkt je nog eens aan en zijn blik verandert niet. Stel je voor, of voel, dat je verbonden bent met de olifant... Zijn energie is krachtig, maar vredig. Het voelt alsof je een diepe verbinding maakt, alsof je zijn wijsheid en kalmte in jezelf opneemt. Je voelt hoe jouw zorgen als zand door de vingers wegleiden, onbelangrijk en zachtjes verdwijnend. De olifant draait zijn hoofd naar je toe en strekt zijn slurf uit. Hij raakt je zachtjes aan, alsof hij wil zeggen je bent veilig. Alles wat je nodig hebt zit al in jou. Deze woorden resoneren diep in je hart. Je voelt de golf van vertrouwen en kracht door je heen stromen. De olifant kijkt je aan en lijkt je uit te nodigen om met hem mee te lopen. Je besluit om hem te volgen, wetende dat hij je meeneemt op een rustige, helende reis. Je voelt geen haast, geen druk. Alles gaat in een rustig tempo. Precies goed. Terwijl je naast hem loopt, voel je de aarde zachtjes trillen, onder zijn voetstappen. Het ritme van zijn beweging kalmeert je. Hoor je het? Ritmisch geluid van zijn voetstappen. Het is alsof die voetstappen je hartslag volgen. Je ademhaling begeleiden. Je merkt hoe de natuur om je heen levendig is. De geur van warm gras vult de lucht. Af en toe voel je... Een lichte bries over je huid, alsof de wereld om je heen zachtjes met je communiceert. De olifant leidt je naar een schaduwrijke plek, onder een grote oude boom. Hier voelt het veilig en vredig. De olifant gaat liggen en zijn enorme lichaam lijkt een rots van stabiliteit en rust. Hij nodigt je uit om ook te zitten. Je voelt je licht maar stevig verankerd met de grond onder je voeten. Na een poosje staat de olifant weer op en begint weer te lopen. En jij loopt naast hem. Elke stap voelt als een dans met de aarde. Alsof je zelf onderdeel bent van het ritme. Terwijl je verder gaat, lijkt de wereld om je heen te veranderen. De savanna transformeert in een magisch bos. Het is rustig, maar levendig. Zachte lichtjes, misschien vuurvliegjes, misschien sterren. Sterren dansen tussen de bomen. Hier lijkt de tijd stil te staan. De olifant stopt en knieuwt. Hij nodigt je uit om op zijn rug te klimmen. Je doet dit zonder moeite en zodra je zit voel je je licht en gedragen. De olifant staat op en begint te lopen. Je kijkt om je heen en ziet dat het pad gloeit onder zijn voeten. Het is alsof hij een weg opent naar een diepere waarheid. Na een poosje gelopen te hebben, staat de olifant stil en laat hij je afstappen. Leid je naar een kalmer, heldere, spiegelend. kristalhelder helder meer in de buurt. Het water is zo kalm dat het als een spiegel fungeert. De olifant blijft staan en gebaart met zijn slurren naar het water. Wanneer je erin kijkt, zie je niet alleen je eigen reflectie. Je ziet beelden van jezelf. Niet zoals je nu bent, maar. Zoals je zou willen zijn. Sterk, zelfverzekerd en vrij van zorgen. Je realiseert je dat deze versie van jezelf altijd al in je zat. De olifant... Breng je naar het water en nodigt je uit om je handen in het oppervlak te verleggen. Wanneer je dit doet, voel je een zachte, helderende energie door je lichaam stromen. Het is alsof het water niet alleen je huid, maar ook je geest reinigt. Het water glinstert in het zachte licht van de zon. De olifant neemt de slok en spuit het water sierlijk over zich Het geluid van het spetterende water brengt je nog verder in een staat van ontspanning. Je gaat zitten aan de rand van de poel. De olifant blijft dicht bij je staan, een rustige en beschermende aanwezigheid. Je voelt je veilig. ...verbonden met de natuur en volledig in het moment. Je besluit om weer je handen in het water te dompelen. Het is koel cool en verfrissend. Voel dat dit water nu jouw zorgen wegspoelt... ...alsof het je reinigt van alles wat je niet langer meer nodig hebt. Voel hoe je lichter en vrijer wordt met elke aanraking van het water... Blijf hier een paar momenten. Adem rustig in en uit. Voel de kracht en de rust van de olifant om je heen. Laat eventuele meerdere zorgen of gedachten wegleiden, alsof de zachte bries ze zich met zich meeneemt. De olifant kijkt je weer aan en blijft in de stilte met je te spreken. Je bent te krachtiger dan je denkt. Zoals ik stevig op de aarde sta, zo kun jij dat ook. Laat los wat je niet langer dient. Vertrouw op jezelf en de natuurlijke stroom van het leven. Zijn woorden, zonder geluid, vullen je maar rest. Je voelt een diepe verbinding, niet alleen met de olifant, maar met de hele wereld om je heen. De olifant knielt weer neer. Hij nodigt je uit om weer op zijn rug te gaan zitten. Langzaam begint de olifant weer te lopen en brengt je terug naar de plek waar hij komt. Terwijl je reist, voel jij je lichter, alsof er een zware last van je is afgevallen. Je herinnert je ik bouw de gouden gloed van de savanne en het warme gevoel van de aarde onder je voeten. De olifant brengt je terug naar de beginplek en laat je afstappen en buigt met zijn hoofd. Je voelt een diepe dankbaarheid voor dit moment, voor de heling en de wijsheid die je hebt ontvangen. De zon begint langzaam onder te gaan en... De hemel kleurt in tinten van oranje, roze en paars. Lila. Je voelt een diepe dankbaarheid voor de reis die je samen met de olifant hebt gemaakt. In gedachten bedank je hem voor zijn geduld, wijsheid en aanwezigheid. Langzaamaan begint het beeld van de savanne te vervagen. Je weet dat je hem altijd kunt oproepen... in je verbeelding... wanneer je zijn kracht nodig hebt. Je voelt de ondergrond... van waar je zit of ligt. Voel de geluiden om je heen... in de ruimte waar je bent. Breng je aandacht terug naar de ruimte... waarin je zit of ligt. Beweeg zachtjes je vingers en je tenen. Adem nog één keer diep in en uit... En wanneer je er aan toe bent, loop je je ogen, je voelt je aard, kalm, sterk en in harmonie met jezelf en de wereld om je heen.